Twee uur aan Oekthijssen met het NOS-journaal. Een team van wetenschappers in de Verenigde Staten gaat het stoffelijk overschot van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda op gif onderzoeken. Dat heeft zijn neef van Neruda gezegd. Het lichaam van de dichter werd maandag op last van de rechter opgegraven in Isla Negra. De dichter overleed in 1973 in een ziekenhuis in Santiago, enkele dagen na de staatsgreep, onder leiding van generaal Pinochet tegen president Allende. Neruda was goed bevriend met Allende. Zijn familie zegt al jaren dat de dichter om het leven is gebracht met een dodelijke injectie door geheim agenten.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 De strijd tegen de kartels dient volgens Europol de hoogste prioriteit te krijgen. De organisatie wil niet dat het brut geweld dat in Mexico plaatsvindt zich naar Europa verplaatst. Volgens Europol zijn er al in Europa moorden uitgevoerd door Mexicaanse huurmoordenaars. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de Somalische regering officieel erkend. Daarmee komt een einde aan een 22-jarige impasse die ontstond na de val van dictator Siad Bar in 1991. Het fonds kan nu economische beleidsadviezen aan Somalië verstrekken. Ook kunnen donorlanden en andere organisaties de betrekkingen met het land hervatten. Maar het IMF wil pas weer leningen verstrekken als Somalië de openstaande schuld van ongeveer 270 miljoen euro heeft afbetaald. Volgende week is er in Washington een ontmoeting van mogelijke donoren met het IMF en de Wereldbank. Het weer. Vannacht nemen de buien af. Overdag is er geregeld zon en een enkele bui. Temperatuur van 8 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Wordt Met Nora Romanesco.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 afgelopen eeuwen beginnen. Deze nacht heel saai en dan hoop ik natuurlijk voor u niet letterlijk, maar figuurlijk. Volgens wetenschappers van de Cambridge Universiteit was 11 april 1954 de saaiste dag van de hele 20e eeuw. Ik weet niet hoe subjectief je moet zijn om een dergelijk onderzoek te kunnen doen, maar goed. William Tunstall-Pedot studeerde af aan de Cambridge University en richtte de site trueknowledge.com op. Hier kunnen mensen vragen stellen en beantwoorden. Het resultaat is in ieder geval een database met zo'n 300. 100 miljoen feitjes over belangrijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld geboortedagen van beroemde mensen... belangrijke gebeurtenissen in de kunst en sport enzovoort, enzovoort. Met die 300 miljoen feitjes stelde hij dan de dag vast... waarop het minste gebeurde. En dat was dus 11 april 1954. Er werd maar één interessant persoon geboren. Ja, ik vind het een beetje een wonderlijke gevolgtrekking. Maar uh, het heeft ons in ieder geval uitgedaagd... een uurtje samen te stellen over saaiheid, verveling en eentonigheid. We beginnen met een fragment uit het programma Achterwerk van 30 januari 1980. Twee meisjes aan de telefoon die oplossingen willen bedenken voor verveling. Nelke van de Drift, u herkent haar vast nog wel, denkt er het haren van. Aan de telefoon heb ik Lisbeth Staal uit Rotterdam. Uh, jij bent elf jaar, klopt hè? Nou, ik word in maart word ik elf. oh je wordt in maart elf. En aan de andere kant hebben we Natasja van Dril, ook uit Rotterdam. En jij bent tien jaar. Ja. Ja, alle twee eigenlijk tien. Jullie hebben mij een brief geschreven. En daarin zeggen jullie dat jullie ideeën willen maken... voor alle kinderen die zich wel eens vervelen. Klopt dat? Ja. Ja, hè? Nou, ik ben eigenlijk benieuwd, hè? Want uh, hoe uh, zullen jullie dat nou oplossen? Het is zondagmorgen en het is wat regenachtig weer. En ik verveel me. Wat hebben jullie dan voor oplossingen? Nou, dan moet je een brief na moet schrijven. Ja. En uh, dan zeggen wij wat je kan doen. Bijvoorbeeld uh, plakken. En uh, knippen. Of lezen, en dan hebben we spannende boeken. Ja. Of puzzelen. Ja, dus het is eigenlijk wel alleen maar voor kinderen. Grote mensen die zich vervelen, die kunnen niet bij jullie terecht. Nee. Nee, hè? Nee. Alle twee uh, doen jullie het voor kinderen. Ja. Ja. En, um, maar hoe weet je dat nou precies, wat uh, iemand leuk vindt om te gaan doen? Nou, als, uh, als je bijvoorbeeld hobby's hebt... Ja. Die kunnen dan bijschrijven ook, hè? Ja. Wat je ook wel eens een keer leuk vindt om te doen. Ja, ja, ja. Maar dan weet je het zelf toch al? Wat je moet gaan doen als je hobby's hebt? Ja, dat is natuurlijk wel waar, maar... Um, als, je vervelend, als, je, als je je verveelt, dan be, heb, je, heb je meestal helemaal nergens zin in, hè? Nee. Nou, en als je dan die brief schrijft en zo... Dan is het altijd leuk om, om antwoord te krijgen. Dat vind ik zelf tenminste. Ja. En de, ja, dat is gewoon leuk. En dan heb je misschien wel er zin in wat, wat, die andere, wat, wat wij schrijven. Uh -huh. Vervelen jullie jezelf nooit? Ja, ik verveel me wel eens een keer. Ja, ik ook. Ja? Ja. En wat doe je dan? Nou. Natasja? Ja, nou, dan uh, ga ik meestal lezen. Ja, lees je veel? Ja. Heb je pas een spannend boek gelezen, Natasja? Ja. Welke? De Heks van Amersfoort. De Heks van Amersfoort? Ja. Nog nooit van gehoord. Door wie is dat geschreven? Annette van Butten. Oh, is het een spannend boek. Ja. En jij, Lisbeth, lees je ook veel? Ja, ik lees vrij veel. Ja, en heb je ook zelf hobby's? Uh, ja, ik zit op ballet en ik zwem. En jij, Natasja? Oh, ik zit ook op ballet en ik zit op pianoles En ik heb hem opgegeven voor tennissen. Nou zeg, dan hoef je je nooit te vervelen. Nou goed, ik hoop dat jullie veel reacties krijgen. We zullen nog even jullie adres um, vertellen. Hè? Beginnen we maar bij Lisbeth. Lisbeth Staal, Ribeslaan 92 in Rotterdam. Uh, of naar Natasja van Dril. Lijsterbeslaan 12 in Rotterdam. Dus als je je verveelt, zijn zij ervoor om ideeën aan de hand te doen... waardoor je je nooit meer zult vervelen. Hè? Maar je moet er wel een postzegel bij plakken of bijdoen. Dat hebben jullie gevraagd. Ja. ja. Oké. Okay. Dag, Lisbeth. Ja. Dag, Natasja. Daag. Dag. Ja. Lief, hè? Volgens mij is het helemaal goed gekomen met die Lisbeth en Natasja. En de meiden die hadden inderdaad een punt toen, in 1980. Kinderen vervelen zich vaak. Zonde van je tijd eigenlijk. Hè? Maar goed, het kan ook een moment van reflectie zijn... volgens Lex Bolmeijer van NCRV. Maar daar kom je dan pas later weer achter. Ook Remco Kampert verveelde zich mateloos. Hij kwam de zondagen van zijn jeugd maar heel moeilijk door. Hij verzorgde een voordracht getiteld Verveling... in de rubriek Music Hall van het programma De Avonden. We gaan terug naar 1998. Het was op een zondag, toen er nog geen televisie was... en je zei, ik verveel me zo. Zo'n zinnetje moest zeurig worden uitgesproken wilde het enige effect sorteren bij de volwassenen. Je kon het niet als een droge vaststelling van een feit brengen. Het moest klinken of je de woorden met grote moeite omhoog hees uit de diepte van je ziel. alsof zelfs het uitspreken van die woorden je verveelde. Even zou men moeten denken... dat de verlepte varen in de plantenbak het woord had genomen. Of de oude pantoffels van je opa of de versleten bruine traploper. Ik verveel me zo. Je moest die zin ook goed voorbereiden... en niet meteen uitspreken zodra je je verveelde. Ook zonder het te zeggen moest het de volwassenen duidelijk zijn... dat je je verveelde. Dus was het zaak de volwassenen met je slappe, lummerige lijf... flink voor de voeten te lopen. Als een kamer binnenkwamen, stond jij al aan het raam. Je handen in je zakken, je voorhoofd tegen het glas gedrukt. Je bracht een licht kreun voort. Als ze in de keuken bezig waren met de voorbereidingen voor het avondeten... zorgde ze ervoor in de weg te staan. Je lichaam en nauwelijks van zijn plaats te krijgen, een zware zoutzak. Als ze in de woonkamer in geanimeerd gesprek waren met een barreltje erbij... ging je dicht in hun buurt zuchtend rond... Schoof op de schoorsteen Chinese voorwerpjes, waar je niet aan mocht komen. Weer breekgevaar, kneep de kat in zijn staart tot hij kermde. Wat is er met je? Dan pas lanceerde je je zin, ik verveel me zo. Nu begonnen zij te zuchten. Want ze wisten uit eigen voorbije ervaring... dat er tegen de verveling van een prille geen kruid gewassen is. Toch kwamen ze tegen Beterwit in met oplossingen aandragen. Ga een boek lezen. <lacht> een boek lezen. Boah. Je had al je boeken al minstens tien keer gelezen. Koop een geur van schimmel uit. De letters vielen onder je ogen in stof uiteen. Een gevoel van misselijkheid maakte zich van je meester als je aan een boek dacht. Voor het lezen van een boek moest je in de stemming zijn, en die stemming had je niet, en het zag er niet naar uit dat je hem ooit nog zou krijgen. Ga tekenen! Tekenen, Derry Met een stom potlood op dat droge papier... en een vlakgom dat alleen maar vlekken maakte. Je trok je gezicht in de beest afkerige plooi. Geen zin. Met die twee woorden, samen zeven letters... kon je ze verschrikkelijk op de kast krijgen... Je zag hoe ze hun kaken op elkaar klemden. Hun ogen werden hard, hun handen balden zich tot vuisten. Het liefst hadden ze alle hoeken van de kamer laten zien... maar dat kon niet vanwege het bezoek. Dan maak je maar zin, wilden ze roepen. Maar dat sloeg nergens op, want tekenen was kunst... en ze dachten dat je voor kunst inspiratie moest hebben... en die had je kennelijk niet. Ga leuk buiten spelen, gooiden ze hun laatste troef op tafel. Daarbij trokken ze een geanimeerd gezicht, alsof ze zelf wel leuk hadden willen buiten spelen, maar helaas gedwongen waren binnen te blijven om daar vervelende gesprekken te voeren en je te drinken. Leuk buiten spelen, hoe werkt het toch in het brein van de volwassenen? Dachten ze ooit wel eens na of was het een barre woestenij in hun hersenpan? Met je bal, vroeg er een nog aan toe. Leuk buitenspelen met je bal. Je zag de lange, lege, zondagse straat voor je. De straat was ontdaan van vriendjes. Want die waren allemaal elders iets leuks aan het doen. Je zag jezelf in die straat, die bal met een deuk erin... eindeloos tegen een muurtje trappen. De zon ging onder, het werd schemerig. De straatlantaarns vloepten aan. Nog steeds stond je daar tegen de flardige resten van je bal aan te trappen. Het werd avond. De volwassenen waren je vergeten. Die lagen een hitzige kluwe bijeen. Buiten zinnen van begeerte geraakt. Aangestoken door je Op straat hoorde ze zuchten en kreunen, smakken en hijgen. Het was nacht. De daken en de tramrails glansden in het maanlicht... Kauwend op het laatste flintertje rubber van je bal... liep je de straat uit, steeds zelfbewustig. Je was niet bang. Je had wel voor hetere vuren staan. In de Russische steppen, de hoestijnen van Noord-Afrika... en de eilanden in de Stille Oceaan. Je liep in de richting van de kust. Uit portieken kwamen mannen tevoorschijn die op je oom leken... en die vroegen of je met hen wilde spelen... Maar je liep door en iets in je houding, iets trots, iets onverzettelijks. Weer hield ervan van verder aan te dringen. Ver weg klonk het ruisje van de zee. Toen je dichterbij kwam, hoorde je dat het ruisje was opgebouwd uit verschillende geluiden. Het ploffen van de golven als ze zich hadden omgekruld. En het ritselen van de schelpen in de banding. Je ging op een duintop zitten. Boven je flonken de sterren. Ver in de zee pinkten de lichtjes van de vissersboten. Je begon aan het meisje te denken dat in de klas twee banken voor je zat... en dat een keer naar je had geglimlacht. Je besloot je nooit meer te vervelen. Ja, wat mooi, hè? Prachtige momenten van herkenning ook vanuit de jeugd in ieder geval. U hoorde Remco Kampert met het verhaal Verveling... bij de avonden over het voetlicht gebracht in 1998. Niet alleen schrijvers, ook filosofen kijken serieus naar verveling. Opnieuw in een aflevering van De Avonden. Uh, en dan nu met hoogleraar Frans Jacobs. En die vertelt, uh, dat deed hij in 2004... over het boek Filosofie van de Verveling van de Noor Lars Svensen. Wim Brandt begint met een inmiddels iets wat bekende vraag. Frans Jacobs, verveelt u zich wel eens? Eh, uh, ja... <lacht> Vooral als ik ergens op moet wachten. Nou, maar bijvoorbeeld, hè, ik moet regelmatig in Amersfoort zijn... en dan s'avonds laat probeer ik nog een trein te halen... bijvoorbeeld om half elf. En dan op het laatste moment mis je die trein... en dan ren je in ongeluk in het grote station... en dan moet je daar een half uur staan wachten... in dat stom vervelende station waar niks te beleven valt. En die tijd duurt eindeloos lang. Dat is een vorm van verveling. Alleen het duurt gelukkig maar een half uur. Ja, dat is even kijken. De, uh, Swensen, uh, naar aanleiding waarvan we hier zitten... die onderscheidt vier soorten... Uh, uh, verveling. Dat doet hij aan de hand van iemand. En dit is verveling twee, als ik het heb. Nou, hoor. de eerste, geloof oh, ik, hè. Ja. De toestandsverveling. Bijvoorbeeld op iemand wachten. Een lezing houden. Dat is wel raar. Een lezing houden. Ik zou bij een lezing luisteren of zo, maar ja. lezing houden is meestal niet vervelend. Met de treinreizen kan, als het erg lang duurt, kan het ook best vervelend zijn, natuurlijk, hè. Maar in 48 staat dat. Ja. Toestandsverveling. Ja, dat. precies. Hier heeft hij de, de, de... Dat is een hele gangbare vorm. Wie dat niet kent, dat is haast onbegrijpelijk, hè. Twee is de verveling van de weerzin, Wanneer je het niet meer verdraagt iets ja. te zien of te horen... en alles banaal wordt. Wanneer heeft u dat voorraad? Ja, plaatsen? dat vind ik overigens een rare... Wanneer ik, het heb, maar ik vind het een rare vorm van verveling, hoor. Waarom hij dit invoert, snap ik niet goed. Want als je iets echt vervelend vindt... Dat, ver, dat eist je aandacht op. Ja, dat klopt dus niet. Enorm. Ik zou het geen verveling noemen, nee. Als je echt iets weerzinwekkend vindt, dan blijf je daarbij. Verwijder, als je ergens verveelt, interesseert je geen moer... voor wat er aan de hand is. Dan wil je alleen maar weg of zo. Of ja. spanning hebben of iets anders. Maar weerzin is natuurlijk heel erg, maar geen vorm van verveling. Ik begrijp nou. niet goed waarom die soort wordt ingevoerd hier. We lijkt nu... ook verder niet uit. We hebben twee gehad, toestandsverveling en de verveling van de weerzin. Die andere twee laten we even rusten. Uh, ik heb u uitgenodigd om uh, te praten over uh, het boek van Svensen... De filosofie van de verveling, omdat u onder meer hebt geschreven. Het is een klein boekje. Twaalf emoties, dat zijn filosofische bespiegelingen... Over twaalf emoties. De verveling komt er ook in voor. U bent overigens hoogleraar wijsgeerige ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. En u houdt zich op dit moment uh, vooral met emoties ja. bezig. Nou, emoties worden ja haast per definitie opgewekt door gebeurtenissen. Ja. Of door personen ook natuurlijk. Hè? Je kunt van iemand houden. Dat is natuurlijk ook een vorm van emotie. Terwijl een stemming is ongericht. Hè? De hele wereld ziet er vrolijk uit, of ziet er juist vreselijk uit, of ziet er saai uit. En dat doet zich bij, uh, ja, bij de, de stemming verveling voor. Dat hij de hele wereld verzinkt in ja, zinloosheid en nutteloosheid... en alle spanning is eruit verdwenen en het interesseert je geen moer meer. Dan ontbreken in zeker zijn alle emoties... en is die stemming van ja alles is zinloos, is dominerend. Ja. Misschien wilde u het stukje over de verveling voorlezen. Zo lang is het niet... En we hebben de tijd. Oh ja, ja. een hele uh, stukje. Ja, maar leest u, het, stukje. leest u het ook niet te, te, te snel voor dat het nee, allemaal goed doordringt. Verveling. Verveling lijkt dus de afwezigheid van emoties... Ja. maar is zelf ook wel degelijk een emotie. Ja, een stemming. Een en stemming. Zijn eigenlijk verband, die dingen. Hè? Ja. Goed, verveling. We kunnen ons vervelen wanneer we op een trein staan te wachten... of een slaapverwekkende vergadering bijwonen... of op het eind van een lange vakantie zuchtend opnieuw het strand betreden. Dat zijn alledaagse vormen van verveling. Het is ook mogelijk dat niet ons nog interesseert. Dat ons bewust worden van het vergeefse van alles wat we doen... en van de overbodigheid van onszelf. Dat zou je existentiële verveling kunnen noemen. In beide gevallen heeft verveling iets te maken met veelheid. We kunnen ons nergens op concentreren... en vallen dus ten prooi aan wat toevallig onze lusteloze aandacht trekt. Verveling is een nultoestand van onze emoties. Je zou verwachten dat filosofen zich graag onledig houden met existentiële verveling... Maar afgezien van Pascal, Kierkegaard en Schopenhauer... hebben niet velen dat gedaan. Ook Heidegger besteedt er in zijn ontzettend geen aandacht aan. Terwijl hij door sterk aanleuidt bij Pascal en Kierkegaard. Meneer Heidegger in zijn inaugurele reden... was is uit 1929... de problematiek van het een paar jaar eerder verschenen zijn ontzettend herneemt... spreekt hij opeens wel over verveling. Maar minimaliseert hij het er belang ervan voor het stellen van de zijnsvraag. De angst is daarvoor veel belangrijker. En analyse daarvan stond centraal in zijn ontzettend. Wat heeft Heidegger tegen verveling? Als er in zijn ontzettend een plaats is waar Heidegger het had kunnen hebben over verveling... maar het niet doet, is dat in de paragraaf waarin hij de nieuwsgierigheid aan de orde stelt. De gang van het betoog is ongeveer zo. Wanneer een werkman een tijd lang heeft gewerkt, last hij een rustpauze in. Hij kijkt tevreden om zich heen. Zijn blik maakt zich los van zijn alledaagse beslommeringen... en hecht zich aan wat toevallig zijn aandacht trekt... Wanneer hij daarvan genoeg heeft, zoekt zijn blik weer iets anders... waarop hij zich even kan richten. En daarmee is opeens de nieuwsgierigheid ten tonele verschenen... waaraan Heidegger vervolgens een nadere beschouwing wijdt Nieuwsgierigheid verwelt nergens bij, maar zoekt telkens weer iets nieuws op. Zij is een vorm van verstrooiing. Ze hoort overal en nergens thuis. Dat nieuwsgierigheid een vorm is van verstrooiing... sluit nauw aan bij gedachten van Pascal en Kierkegaard... Maar een diagnose dat divertissement een vergeefse ontsnappingspoging is... uit de existentiële verveling, laat Heidegger onbesproken. Waarom heeft hij het wel over divertissement en niet over verveling? Een verklaring is deze. Van schaftende werklui kun je wel aannemen... dat ze nieuwsgierig om ze heen kijken en met elkaar kletsen... of wat zich aan hen voordoet. Maar niet dat ze zich existentieel vervelen. Mensen die in een, in een zweet huns aanschijns hun brood moeten verdienen hebben geen tijd voor een luxe sentiment als verveling. Verveling past volgens Pascal eerder bij lieden die niets te doen hebben, zoals koningen. Die worden door, dan ook omringd door dignitarissen... die al staak hebben om hen bezig te houden. Ze laten de koning dansjes uitvoeren en biljart spelen... opdat de ledigheid van zijn bestaan zich niet aan hem opdringt. Een andere verklaring. Voor Pascal en Kierkegaard is verveling een lot van de mens... die zich van God heeft losgemaakt... De leegte die daaruit voortkomt, tracht hij tevergeefs op te vullen... door divertissement. Meneer Heidegger Pascal's analyse van de verveling had overgenomen... had hij zich ook moeten bezinnen op dienst religieuze diagnose en therapie... en dat wilde hij niet. Een derde verklaring kan aansluiten bij de manier waarop Heidegger... in Wasis Metafysiek de verveling ten voert. De existentiële verveling bedekt alles met een zwijgende nevel... en maakt alles even onverschillig. Daarmee confronteert zij ons volgens Heidegger met het zijnde in zijn totaliteit. Maar hij ontkent uitdrukkelijk dat die confrontatie ons het niets onthult. Sterker nog, de verveling onttrekt het niets juist aan onze aandacht. Alleen de angst is ertoe in staat om het niets te openbaren... en ons op het spoor te zetten van de belangrijkste vraag die we te stellen hebben... waarom is er iets en niet veel meer niets? Dat is een merkwaardige gedachtegang. Juist wanneer wij hem plaatsen tegen de achtergrond van Pascal en Kierkegaard... Volgens Pascal confronteert de verveling ons juist wel... met de verstrekte nietigheid en zinloosheid van ons bestaan. Wanneer mensen ertoe in staat waren om rustig op een kamer te zitten... zouden ze zich nooit vervelen. Maar niets is zo onverdraaglijk voor de mens als de rust... waarin hij zonder divertissement is. Dan voelt hij zich nietig, verlaten, machteloos en leeg. Dan komen uit het diepst van zijn ziel de verveling op. Het verdriet en de wanhoop. Waarom stelt Heidegger dan niet... dat niet de verveling ons met het niets confronteert, maar de angst waaraan hij vervolgens toch eigenschappen toekent... die tevoren de verveling kenmerkte, zoals onverschilligheid en onheimelijkheid. Dat heeft vermoedelijk te maken met de heroïsch elitaire tendens... van Heidegger's denken. Wie in het doodsangst de mogelijkheid van de onmogelijkheid... van zijn bestaan onder ogen ziet, verheft zich boven de massa... die zich onledig houdt met nieuwsgierige praat. Slechts een enkeling kan af en toe de moed opbrengen... om de confrontatie met zijn eigen nietigheid aan te gaan... Maar zich vervelen is niet voorbehouden aan enkele uitverkorenen. Iedereen overkomt dat wel eens. En aan het doorstaan van verveling is ook weinig verhevens. Dus krijgt in zijn tijd niet de verveling, maar de angst de ereplaats. Dat verveling ons lot is en dat er geen ontsnappen aan is... wordt ons voorgehouden door die derde denker... die zich behalve Pascal en Kierkegaard op de verveling heeft bezonnen... en daarbij ieder crypto-religieus perspectief versmaat door Schopenhauer... Onze verlangens zijn volgens hem vergeefs. Ofwel ze worden niet bevredigd en vervullen ons dan met smart... ofwel ze worden wel bevredigd en doen ons dan verzinken in verveling. Hij vergelijkt ons leven met een pendule... die op en neer gaat tussen smart en verveling. Met de moed ter wanhoop gaan mensen dus op zoek naar divertissement... zoals kaartspelen, volgens Schopenhauer het symbool... van ons beklagenswaardige bestaat. We beginnen telkens weer een nieuw spelletje kaart... om de tijd te doden en aan de verveling te ontkomen. Daarbij overweegt Schopenhauer de etymologie van het Duitse woord... voor verveling, lange weilen. En de verveling duurt de tijd eindeloos. Is er dan geen ontsnappen aan de verveling? Schopenhauer's schildering van de verveling is zeer vermakelijk. En ik ben ervan overtuigd dat het hem een immens plezier deed... om de ellende van ons bestaan zo zwart mogelijk af te schilderen. Filosoferen over verveling. Dat is de beste manier om de tijd plezierig door te komen. Nu een korte definitie van verveling. Lange weilen, hè? Lange weilen. Ik, ik, het woordje, die veelheid vind ik zo mooi. Hè? Als je, je verveelt, dan is er niets wat je aandacht trekt. Hè? Dus het is een soort van veelheid die zich voordoet. Je kijkt naar het een, dat is saai. Je kijkt naar het ander, het is saai. Je kijkt naar het derde en niets kan je aandacht trekken. En juist dat verzinken, alles wat zich aan je oog... Ja, voor je oog vertoont, blijkt telkens waardeloos te zijn. Dus verveling is je vertoeven in de veelheid. En daarna als het ware verzinken. Ja, lange weilen. Zoals lange de dijk, ja, hoor, zoals de, dijk, zoals de, de tijd duurt dan ex het. expres heel lang ja. Nu even over wat, ook, wat je in je verhaal ook aanstipt en waar Swensen het ook over heeft. Er is een tijd dat ons bestaan geheel vervuld was van, uh, van God. Dan komt de romantiek en moeten we onszelf gaan verwezenlijken. Ja, ja. We zijn aan onszelf overgeleverd en eigenlijk, zegt uh, Swensen, uh, duurt die tijd nog steeds voort. En daarin uh, slagen we maar niet, vandaar. De verveling. Klopt ja. dat of niet? Ja. Nou ja, het, het is een beetje ingewikkelder op. Hij is, geeft bijvoorbeeld ook aandacht aan de middeleeuwse Acadia. dat is een leuke vorm van verveling. Daar heeft hij best oog voor. Hè? Ik weet niet meer waar het nou is in een doek hoor. Dus middeleeuwse monniken. Die leden regelmatig Acadia. Dat legt hij ook uit, dat woord. Acadels en zo. Die hebben mensen. Mensen hebben nergens voor te zorgen. Geen interesses hebben ze ergens voor. Academie is als het ware zorgeloos zijn. Maar zodat de wereld je niet interesseert. En waar komt dat op? Namelijk, monniken die moeten natuurlijk per dag eindeloos lang mediteren. en voortdurend dezelfde liederen zingen en dezelfde woorden herhalen. Dat gaat ongetwijfeld vervelen. Wat wij verveling zouden noemen. Zij noemen dat zo niet, want ze verwijten zichzelf dat. Namelijk, het feit dat ze niet bij de kerkdienst kunnen blijven. maar met hun gedachten verwijden bij andere dingen eventueel. is een teken dat ze niet, uh, uh, uh, uh, niet genoeg van God houden. Dus ze verwijten zichzelf dat ze. Ja, niet gelovig genoeg zijn. En die vorm van Arcadia. was in de middeleeuwen. blijkbaar heel belangrijk. Er is heel veel tegengeageerd in allerlei boeken. van theologen en van allerlei andere luid die, die. monniken wilden, eh, vroom willen toespreken. Die Arcadia was even een van de hoofdzonden. Nou, die is inmiddels verdwenen. Hè? Niemand maakt daar druk over. Verveling is als het is psychologisch geduid tegenwoordig. Namelijk, het ligt niet aan mij. zoals, zoals bij die, die monniken het geval was. Het ligt aan de wereld. De wereld is vervelend. De wereld is saai. En daar is niets wat, waar, waarin we vervulling kunnen vinden. Dat is de moderne vorm van verveling. En die, is, ja, of die, nou, ja, die wordt dan modern genoemd. Bijvoorbeeld door Flaubert, dat, dat uh, wijst de auteur ook op. Die spreekt van de moderne verveling. Waar alles zinloos wordt. Ja, Flaubert denk, als, ja, had twee soorten vervelingen. Ja, twee. Die de, gewone, weer. de gewone ja. verveling. Dat is, uh... wacht op die trein. Die had hij natuurlijk nog niet in zijn tijd, maar vooruit. Uh. Dat soort, dat soort uh, die toestandsvervelingen... En de essentiële namelijk dat, dat er niets is waar je een in opgenomen voelt. He? Nou, dat is, is dat modern of is dat niet modern? Ik vind, ja, Kedja is heel oud en daar had je, had je al zoiets. Maar ik denk wel dat er een typisch mo modern element in zit in de verveling. Namelijk, als wij ons nu aan iets toewijden. Bijvoorbeeld, we besluiten om religieus te zijn. Of we besluiten om een carrière te maken, bijvoorbeeld filosoof of zo dan weet je dat het op zichzelf willekeurige keuzes zijn. Je haalt een, een segment van wat in het leven de zijn ineens naar boven toe. daar wijd je je aan... Je had die iets anders kunnen doen. Hè? En het heeft als het ware geen zwaarte. Als je inziet dat wat je doet iets anders had kunnen zijn... heeft het zelf geen zwaarte. Dus kan zo'n uh, keuze gepaard gaan met een soort diepere verveling? Dat lijkt me typisch modern. Juist omdat ja, het uh, levensprojecten inderdaad projecten zijn geworden. Niet meer dingen zijn die op je afkomen... van tradities of van ouders of zo of van gevestigde godsdiensten, maar het soort dingen zijn... die je ook zelf kunt toe-eigenen. Nou, dat toe-eigenen heeft iets toevalligs. En dan kun je ook de nietigheid daarvan inzien. Waarom zou ik nou dit doen, niet heel iets anders? En als je dat voortdurend tegen jezelf zegt, doe je natuurlijk niks meer. Dit lijkt me een typisch moderne vorm van verveling... waar hij overigens niet op wijst op dit verschil. Dat vind ik wel jammer. Uh -huh. Maar is het nou zo, wat ik net zei. Ja? Eerst zijn we geheel van God vervuld. Dat is, zijn, dat is wat hij zegt. Ja, maar dan... dat, dat kun je ontkennen. Die, ja? is daarin, een, ja, die die doorbreekt dat een beetje. Okay. Dan ben je niet helemaal de God vervuld. Anders nee. zou je niet aan uh, Acadia leiden. Nee, Veel monniken deden dat. Ja. Maar goed, stel dat je ergens van vervuld bent. Hè? Ja. Stel, dan heb je inderdaad geen tijd voor verveling. Daar ben ik het er helemaal mee eens. Dus de beste remedie tegen, tegen vervelingen zou ik je ergens aan toewijden. Ja. En wel dingen die wat langer duren ook. Dus geen divertissement om uh, dat stukje van Pascal weer naar te voren te halen. Dat kan natuurlijk, dat is best aangenaam, divertissement. Naar televisie kijken naar zo het ene programma naar het andere. Ik doe het zelf ook regelmatig, al licht. Daar is ook helemaal niks op tegen. Is dat verveling of niet? Dat, hij legt dat uit. Hè? Ik vind het een beetje moraliserend hoor. Hij legt het uit als, als een manier om verveling te boven te komen. Ja, als je, je durf... Maar zelf een uiting daarvan. Je durft bijna niet meer naar de televisie te kijken ja, als je dit precies. boek hebt gelezen. Ja, Zo is dat. Hè? Ja, dus dan denk je dat je denkt, van, ja. dan zit ik ook weer eens twee uur te kijken achter elkaar. Ja, ja, ja. Nog een uurtje. Ja. En dat is omdat mijn bestaan zo leeg is en dat ja. vul ik. Dat, dat is eigenlijk wat, dat is wat zo... hij al zegt. Hè? Maar wat denk je daarvan? Nou, ik denk dat het best voor een deel zo is, maar ik vind het helemaal niet zo'n ramp. Als er maar tegenover staat, dat wens ik de mensen, iedereen van harte toe. Hè? Dat je iets is in je leven waar je echt aan kunt toewijden. In mijn geval is dat. Er zijn heel verschillende dingen. Bijvoorbeeld mijn, mijn eigen beroep natuurlijk. Hè? Af en toe ben je wat het morgelen aan teksten. Dat is leuk om daar beter. Dat is ook, heeft ook een lange adem. Uh -huh. En bezigheid met een lange adem, kun je wat, wat meer in, in verliezen. Dan in kortstondige bezigheden die op divertissement lijken. Dus eigenlijk je moet iets in je leven vinden waar je, waar je aan kunt toewijden voor langere tijd. Ik denk ook dat veel mensen kinderen die, die functie kunnen vervullen om het zo maar uit te drukken. Klinkt wat banaal functie, maar niet te min. Ja. Als je kinderen hebt, dat is project van decennia waar je in begeeft. Met allerlei... Ben je onder de pannen? Ja hoor. Als je het goed beleeft, wel. Ik kan me voorstellen dat, dat er mensen zijn die daar ook een flink stuk van leefvervulling in vinden. Want kinderen, je maakt er van alles aan mee, het is altijd weer nieuw en zo. Het is ook vaak heel lastig, hoort er ook bij. Maar is iets wat je eigenlijk decennia lang bezighoudt. Nou, dan lijkt als het ware een kind te hebben... dat lijkt op het hebben van een, van een beroep ook... waar je ook voortdurend dieper in kunt doordringen. Dus dat is, denk mij, dung mij, nou, remedie... Weet ik, dat is al een beetje sterk gesteld hoor. Maar proberen om het accent van je leven niet te leggen... bij je eigen behoefte aan afwisseling of zo, maar bij die zaak. Namelijk, goh... Dat is toch een mooi iets. De filosofie vind ik inderdaad een bron van enorme rijkdom, waar je eindeloos kunt verliezen. En dat is geen vorm van verveling meer. Dat is een vorm van toewijding. Maar nu, die. Wij ja. hadden, we hadden twee vormen van verveling: hè? de ja. toestandsverveling. Je staat in Amersfoort op het perron te wachten op ja, de trein. Die komt niet, dat kennen we allemaal. En dat is, dat is gewoon toestandsverveling. Ja. De verveling van de weerzin. Wanneer je het niet meer verdraagt iets te zien of te horen. en alles banaal wordt. dat is eigenlijk al geen verveling nee, meer. Dat is een rare vorm. Want ja. uh, verveling is nou juist. Uh, de, de afwezigheid ja. lijkt het wel. Van, uh, van, van emoties. En dit is een hele duidelijke ja. emotie. Dus dit klopt niet. Dan heb je drie, de existentiële verveling. waarin de ziel inhoudsloos ja. is. en de wereld zinloos. Daar hebben we het net over zitten hebben. Hè? Precies. Die, dus dat. Ja. en. En waarvan hij zegt dat is alleen maar uh, toegenomen in deze ja, dat is wereld. Vermoedelijk wel toegenomen. Het zijn natuurlijk quasi-sociologische uitspraken. En... Dat zou wel eens kunnen, en die verklaring die ik straks zo'n beetje op mijn mouw schudde. Namelijk dat levensprojecten eigenlijk willekeurig zijn geworden. Dat zou dat kunnen ondersteunen. Maar tegelijkertijd ja. uh, ben, je, ben je ook van mening dat het te moralistisch is? Ja, je hoeft jezelf niet erg te verwijten. Nee, precies. Wat vind jij er dan voor, bijvoorbeeld van? Want hij, hij voerde op een gegeven moment in het boek ook Samuel Beckett op... als, de, als zeg maar de, bijna de profeet ja, he, van ja, deze ja. existentiële uh, uh, weerzin. Beckett en de onmogelijkheid van de persoonlijke betekenis. Ja, ja maar hij spreekt wel bij Beckett moet me goed van de comedie van de verveling... Hè? Ja. Nou, een komedie van mij dat doet u dus ook. Hè. En die stukken, Wacht op Godot en dergelijke, dat zijn natuurlijk hele rare stukken. Het zijn ook verschrikkelijk vermakelijke stukken. Tenminste, ik zelf vind dat zinledige praat, wat daar voortdurend gebeurt, hè, waar mensen op echt op niks zitten te wachten, onderling, vind ik geweldig vermakelijk. Ja. Je, je noemt het ook een komedie van de verveling. Dat, dat element ontbreekt in deze analyse. Namelijk Beckett, die wil niet alleen maar zeggen, het leven is vervelend, laat ik nog een keertje zeggen dat het vervelend is. Maar door het op een bepaalde manier, namelijk artistiek te zeggen, wordt het ook verdraagzaam, ja. juist in die stukken. Net zoals Schopenhauer, in dat citaatje wat ik net mocht voorlezen daar. Hè? Schopenhauer heeft volgens mij enorm genoten van zijn eigen analyse van verveling. Dus het transponeren in een werk. Ja. Bijvoorbeeld een komedie van de verveling, zoals bij Beckett. Of in een boek als van Schopenhauer, waar die verveling ontzettend in voetbal wordt gemaakt. En geweldig vermakelijk ook. Zijn voorbeelden van het kaartspel als toonbeeld van de menselijke ellende. Ja, ja dat, dus dat was daar Beckett hield ook van Amerikaanse komiek als Buster Keaton. Moet eens kijken, en zo. Ja. Moet eens kijken. Ja, dat verbaast me niks. Dus ik vind dat element ontbreken bij deze auteur. Ja. Namelijk dat het een comedie is. Dat het ja. niet puur een herhaling is van het vervelende... maar het als het ware het vieren van het vervelende... in een, in een kunstwerk, notabene. Ja, het, het zou het zijn niet zo zo dat dat een rare analyse van hem is? Dat je dat uh, ja. louter opvalt als expressie van verveling? Maar misschien is het wel een hele protestantse analyse van ja, verveling... Het wat hij doet. Ja. Zo n, zo n, het, is, het is een noor. Hè. Dat zijn niet de vrolijkste types nee. natuurlijk. Nee, ja. Ja, ga ook maar even nu heel zwart weer door ja, de bocht. Ja, op Zwits, Hoe kouder, hoe vrolijk. We gaan nog een, een, ten slotte nog één ja. soort verveling ten, uh, ten tonele voeren. Want dat is dan da, da, da, dan, uh, dan gaat de zon weer een beetje uh, ja, ja, ja. Uh, schijnen. De, dat is de creatieve verveling. Ja, dat vind ik een mooie. Had ik niet aan gedacht. Dat vind ik een mooie bevondst van, van die Duitse auteur, weet je ook weer. Swensen. Ja, maar hij citeert daar naar van. Hij, hij citeert hier Martin Deuleman. Ja, ja. die ken ik vrij liep. En dat vind ik wel een mooie categorie. De creatieve Ook heel herkenbaar. Dus als, als ik, als ik, toen ik net zei: hè, nou, wanneer je aan de veer wilt snappen, dan moet je proberen om je ergens aan toe te wijden. Dat vergt ook tijd. Hè? Laat maar gewoon mijn eigen leven. Hè? Dat is natuurlijk een beetje een editeerleven. Maar, maar dat, dat kan best verhelderend zijn. Hè? namelijk, als ik een, een, een tekst moet gaan schrijven, daar gaat natuurlijk een hoop aan vooraf. Ja. Je leest een hele hoop literatuur. En die lees je eigenlijk. Wil je eigenlijk gericht lezen? Nou, met het oog op wat je wilt gaan schrijven. En de rest is al eigenlijk maar vervelend. Wil je eigenlijk overslaan? Nou ook, je moet het toch allemaal doorploegen. Je moet van die samenvattingen maken. En uittrekken ze en zo. Allemaal voorbereidend werk. Ik heb het gevoel, wat ik hier aan doe doen ben, is eigenlijk mezelf vervelen. Ja. Ik wil gaan schrijven, notabene. Nou, dat is nou typisch die. Nou, maar ook het wat hij noemt hier, maar... die artistieke het ook weer. creatieve Creatief, verveling. Ja. Maar ook niet het, het moment dat je, dat je zeg maar alles dan klaar hebt liggen, alles hebt doordacht en denkt ja. van: ja, nou, ja, nou, nou vind ik er eigenlijk al helemaal niks meer aan, want nu, nu weet ik het wel. Ja, dat, dat heb je wel. Dat, dat heb je. Sommige mensen hebben dat, dat die, die, die, die vind ik jammer voor ze. Namelijk dat ze het, het opschrijfproces niet spannend vinden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, iemand als, als Hitchcock. Schijnt, hè? Die, die bereiden zijn scripts volledig voor, tot op ieder detail. En eigenlijk was het draaien van zo'n film voor hem een vervelende bezigheid. Ja. Hè? Nou, sommige mensen ook, die schrijven een, een boek als het ware in hun hoofd op papier zetten. Ja, dan wordt het uitschrijven van een vervelende zaak. Maar je kunt ook van het schrijven, dat heb ik zelf. Nou, ik weet nooit wat ik wil gaan schrijven, omdat ik maar begin. En er komt er wel iets uit. Dat is, dat is dus een avontuurtje waar je aan wilt, wilt begeven. Je wordt je van afgehouden door al het voorbereidende werk. Ja. Dus ik vind dat een perfecte categorie, die creatieve ver nee, dat is, verveling. Dat, dat, die creatieve verveling is ja. zeg maar de verveling van een hele mooie zomerse middag... waarop ja. je uh, achter het huis in de zon zit... En, uh, en, en je weet eigenlijk helemaal niet meer wat je wilt. Je wilt eigenlijk ook helemaal niks meer. En nee, je wilt, je wilt wel wat. Zoals ik het snap hier, creatieve is verveling... Ja, maar eerst wil je het niks. ...die vooraf aan Hij creatie. Dat, ja. Nee, Daarmee is hij creatief. Maar je wilt toch eerst helemaal niks? Is dat een soort lamlendig gevoel? Ja, nee. maar waarop, je moet een hoop. Maar opeens toch de vlam weer inslaat. Ja, maar dat voorbeeld van die zon in die tuin klopt dan niet, want je moet een hoop. Hè? In mijn ja. voorbeeld, je moet verschrikkelijk veel lezen en literatuur die je eigenlijk nauwelijks interesseert. Je ja. wilt gaan schrijven, je er ervan afgehouden. Dat is de vorm van verveling die voorafgaat aan het creatieve proces. Ja. Dat vind ik heel herkenbaar. Wanneer heb je je voor het laatst verveeld? Ik denk op een station in Amersfoort. Dat is een week of twee, drie geleden, ja. Precies waarmee ik begon. Dat ik, vind ik zo'n toonbeeld van, uh, van mijn mislukkende leven af en toe. Dat ik weer te laat ben bij die trein. En niet hard genoeg fiets op weg van die, naar die trein toe. Het is me weer eens een keertje overkomen. Ik mis die trein net op het laatste moment. Al dus emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek Frans Jacobs. Wim Brandt die sprak met hem en het was in 2004. Het is een uh, mooie filosofische benadering van verveling. Het is april, de maand van de filosofie. En volgens mij heffen ze nu in de beurs van Berlage in Amsterdam net het glas. Want daar eindigde zojuist om half drie de filosofienacht. Diezelfde Frans Jacobs zat in de jury van de Socratesbeker. Deze wordt iedere jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente... oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek... dat in het voorgaande jaar, in dit geval dus 2012, verscheen. De uitreiking vond gisteravond heel laat plaats... en de winnaar is, jawel, Paul van Tongeren met leven is een kunst. Nou, dat onderschrijf ik. We gaan verder met ons oervervelende uur. In het lunchpauzeprogramma Piet Ponskaart presenteert... mochten mensen uit het publiek vragen stellen aan een forum. Dit keer komt de vraag van een man die zich ontzettend verveelt. Theo Sontrop, Henk Spaan en Wim Teeschippers Schippers vertellen hem wat hij moet doen. Ga naar antwoord op deze vraag? Ik verveel me de laatste tijd verschrikkelijk. Zou het helpen als ik weer eens een boek las? En zouden jullie me misschien een titel aan de hand kunnen doen? Een titel aan de hand kunnen doen. Juist. Nu doen, het, nu doen we het andersom. Qua volgorde. Nu beginnen we met Henk Spaan. Verveelt u zich echt zo de laatste tijd? Is dat eerlijk waar? Ik verveel me nooit. U kan toch ook gaan werken? <lacht> of een televisie kopen? Of gewoon u zelf zijn? Trek er eens op uit. Maak een wandeling door bos en hei. Buitenlucht, goed voor u. Fietsen is gezond. Ik drink bier u ook. Maar lezen, dat gaat wel heel erg ver. Hoewel slechte Nederlandse schrijvers zouden zeggen... Ik schrijf, ...ik schrijf niet voor Jan Lul. Nou ja, persoonlijk probeer ik iedere week de weekbladen. Alleen het Hollands Diep, dat koop ik nou toch echt niet meer. En de Haagse Post is er zo waar in geslaagd... ...in één maand tijd eerst Bob Polak ...en vervolgens Kees van Koten weg te pesten. Maar Elke de Jong hebben ze nog steeds. Ja hoor, Elke de Jong staat er nog altijd in. Maar als u de verveling wilt bestrijden, kunt u misschien beter bij Elke de Jong uit de buurt blijven. Wie dorst heeft, neemt ook geen hap woestijnzand, slotte. <lacht> boeken lezen. Het is of de duvel er mee speelt. Maar altijd als hier boeken of lezen in het algemeen ter sprake komt, zit Theo Sontrop in het forum. Ik vertrouw dat niet. Die man is uitgever, die gaat natuurlijk weer een hele serie boeiende boeken uit zijn eigen interessante fonds aan zitten prijzen. Dat is sluikreclame, Theo, daar kan je een hoop glazen mee krijgen, wist je dat? Vorige week heb ik trouwens een ontzettend goed boek. Nou, ontzettend. Ik heb een boek gelezen. De Groene Weduwe van Hannes Mijnkema heette dat. Er stonden leuke zinnen in, hele leuke zinnen. Deze bijvoorbeeld. Buiten dansen jonge mensen in witte klederen op het gras. Persoonlijk heb ik daar dus nogal om moeten lachen. En wat dacht u van Deze? Ik drink weinig, dan word ik niet zat. En dan weinig met een lange ei. Dat is een grapje. Ze drinkt weinig met een lange ei, dan wordt ze niet zat. Maar de allerleukste zin uit het boek, die zin was zo ontzettend, nou ontzettend, luister maar. Toen gaf hij haar een scepticus. Voel je hem? Hij gaf haar dus een scepticus. Scepticus. Dat boek moet u vooral gaan lezen als u zich verveelt. Dan kan je je echte pletter lachen. Goed, uh, Theo. Oh, Applaus, terecht. Ja. The Theo Sontrop voor de draad met de sluikreclame. Nou, Spaan heeft het natuurlijk weer helemaal in de gaten. En, uh, ik vind ook hoor, wat corruptie mag best. Uh, we hebben nu die uitgeverij waar ik voor werk, de arbeiderspers... een paar maanden lang niet onaanzienlijke bedragen op de privé saldi ...van een aantal VPRO-medewerkers eh, betaald, trouw. Eh, ik loop iedere twee dagen naar de boekhandel. Hebben jullie het nu al betaald? Eh, ja, meneer, want ze zeggen dat soms. Vooral boekhouders zeggen dat wel. Niet onaanzienlijke bedragen, maar niks hoor. Niks te zien. Eh, je denkt van, oh god, slechte investering. En hoe moet het dan weer met de commissarissen? Nou, vandaag de vraag, klaar. Niks aan de hand. Wat die naam betreft, de Arbeiderspers, want nou zal ik het er ook uitbakken... Uh, arbeiders hebben natuurlijk helemaal geen pers. Arbeiders worden geperst. Uh, dus die naam die deugt ook al niet. Wat geeft zijn uitgeverij nou uit? Nou, ga uh, bij boekhandel Bas kijken. Ook door ons uiteraard gestopt. Speciale Carmicheltetelage. Waarom? Die man die krijgt de PC-hoofdprijs. Waarom? Nou, dat is heel simpel. Omdat Chekhov hem ook gekregen heeft. Geen probleem. Uh, ik informeer zaterdag even, loopt het nou een beetje? Ja, zeggen ze, dat loopt aardig. Hè? We hebben zo'n hele stiekeme fuik opgesteld, een etalage... een tafel met die hele stapel boeken. En verdomd, eerst kijken ze in de etalage... daarna stappen ze naar de tafel, ze pakken een boek... en ze lopen naar de kassa. Nou, kassa, denk je. Punt 1. Uh, andere wereldberoemde schrijver... Nederlands enige echte Nobelprijskandidaat. Boon. Uh, nou, ga er maar aan staan. Dik. Eh, vreselijk dikke boeken voor weinig geld. Voor 40 gulden heb je er al eentje. Eh, in vergelijking met een zeilboot is dat niet duur. Want koop nou eens een zeilboot. Eh, je, moet een, je moet een heel pak hebben. Je moet een heel pak hebben. Je moet schoenen hebben, want er komen krassen op. Nou, wat heb je nou nodig om te lezen? Gewoon twee hammen om op te zitten. Je kunt het aan- en uitgekleed doen. Je kunt het doen met andere mensen in een vertrek... als ze tenminste hun bek een beetje willen houden. Er is allemaal erg weinig voor nodig... Uh, schrijfsters, ook een onderwerp wat zeer belangrijk is. Uh, ik zou niet, als ik me erg verveelde... Uh, dat laatste boek van Hester Albach lezen. Dat heet Liefde en Spruitjes, meen ik. Een heel mooi boek. Uh, ik zie er regelmatig in de kranten verschijnen ook. Een heel goed advertentie-idee. Je neemt gewoon de advertentie die wij in de tijd gehad hebben... voor Mensje van Keulen en dan imiteer je dat. Nou, dan heb je ook zelf een wereldberoemde schrijfster. Uh, een soort topje maar aan. Want hoe raar het ook mag lijken, uitgeven is... Toch ook op een of andere manier een ding waar je... je moet erbij nadenken. Uh, niet erg, een heel klein beetje maar, want de schrijvers denken echt na. En dan is het verder allemaal klaar. Je koopt een boek, je leest het, je gaat zitten. Uh, je houdt de verkeersgeluiden een beetje buiten, je ademt diep in. En het kost allemaal niks. Vervelen doe je je toch. Uh, want hoe komt het dat zo vreselijk veel mensen zich vervelen? Uh, het heeft iets te maken met domheid... En als je erg dom bent, moet je erg veel lezen. Want als je erg dom bent, kun je niks bedenken. Dus dan moet je het de anderen laten doen. Daar komt het ook alweer op neer: alweer rampspoed. Ah, aan, aan, aan de orde is dus het probleem der verveling en het boeken lezen als remedie. Wim T. Schippers. Ja, eens. u verveelt zich vreselijk. En, en u hebt het idee dat een boek lezen helpt, en uh, u vraagt u het forum om titels. En waarom valt u het geachte voren daarmee lastig? Waarom probeert u niet zomaar eens een boek? Met dit soort onbenulligheden komen de werkelijk interessante vragen nooit aan bod. Als u denkt uw verveling te kunnen elimineren met het lezen van een boek... dan hebt u het glad mis. U doet dan slechts aan symptoombestrijding. Zodra de laatste bladzij is omgeslagen, slaat ook de verveling weer toe. Trouwens, u kunt zich met menig boek tussen de regels door ook behoorlijk vervelen. Wat ik u brom. En wat als u een vervelend boek kiest? Er zijn mensen die vervelen zich in ongeluk. Ik kende zelfs iemand die zich dood heeft verveeld. Het punt is nu dat wij moeten leren leven met verveling. In onze moderne wereld moet alles zo bond, snel en flitsend zijn... dat men helemaal de kunst van het zich vervelen heeft afgeleerd. Het is zo geworden dat als men zich verveelt... men onmiddellijk daar een ander mee gaat vervelen. Hoe vervelend is dat allemaal? Ik kan u wel wat literatuur opgeven, hoor. De kunst van het zich vervelen door professor Koekenbakker. Onthoudt u die naam. Dat is evenwel zo boeiend geschreven... dat hij daarmee zijn doel voorbij schiet. GELUIDEN. Kijk, ik vind, ik vind uw benadering van het leven zo negatief. Het leven is toch waar waarhempel wel meer dan het uitbannen van verveling. Maar het wordt ons al van kindsbeen ingepompt. Als Jantje tegen zijn moeder zegt... Moe, ik verveel me zo, zegt Moe, ga toch met je bal spelen... GELUIDEN. In plaats van dat die moeder zegt, goed zo jongen, hou vol. En gij... <lacht> ga zo door en gij zult spinazie eten. Ik noem, ik noem maar een dwarsstraat. Hè? Maar zij zegt, ga met je bal spelen. En daarmee wordt dan de kiem gelegd voor een wereldoorlog. Want het blijft niet bij een bal door de ruiten gooien. Ik zal u vertellen waartoe een erotische werkdrang kan leiden. Twee bezorgers van de Volkskrant hebben besloten vandaag de krant niet te bezorgen. Het is noodweer en ze besluiten solidair te zijn met de stakingsgolf. Op een gegeven moment stapt de een toch maar op... komt na twee uur zijknap terug. Waar kom je nou vandaan, vraagt zijn collega. Ach, zegt de andere, ik ben toch maar op pad gegaan... en heb overal even aangebeld om te zeggen dat er vandaag geen krant komt. Kortom, verveling is een kunst die wij weer moeten leren. U bent dus op de goede weg... en laat u zich door die praatjes van Spaan en Sontrop... niet van het goede spoor afhelpen. Die willen alleen maar hun boeken slijten... Ik vond daar net al op dat Spaan al werkte aan gebundelde geestige uitspraken gedaan in dit forum. Een uitgave waarvoor Stomtrop alweer belangstelling had. En ik heb tenminste geprobeerd u te vervelen. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Dat waren de tips tegen verveling van Theo Sontrop, Wim T. Schippers en Henk Spaan in 1977. Uiteindelijk komen we dan bij de ultieme verveling. De verveling als dagtaak, iets waarvan je kunt leven. De verveling als werk. Maartje Duin sprak de man die leefde van zijn verveling. Voor haar Holland-docserie over ledigheid uit 2009. En deze aflevering is haar persoonlijke favoriet. De techniek was in handen van Arno Peters. En op onze Facebookpagina, dat is facebook.com slash woord.nl, staat een link naar de de rest van de afleveringen van de serie. Oh, uh, dit komt uit uh, Hotel de L'Europe in Amsterdam. Uh, een melkkannetje. Ja, die had ik niet veel bijzonders, hoor. Deze komt uit Hotel de L'Angleterre in uh, Kopenhagen. Ook niet zo'n goede kwaliteit, hoor. Maar ja, hier staan ook nog een paar dingetjes uit... Uh... Uit Hotel de Longue Terre kopjes en zo. Of heeft Patrick ze gebruikt? Ja, Patrick zal ze gebruikt hebben. Um, dekens heb ik wel eens meegenomen. Ook hele mooie dekens uit het Grand Hotel. Ook eens een schemerlampje, geloof ik. Ja. Ik kon ook naar Ikea gaan, maar ik voel dat vond ik niet. Uh... <laughs> niet zo geschikt. Ik vond uh, Grand Hotel te beter. Wat doe je? Dat is de eerste vraag die mensen elkaar stellen. Op een feestje, als ze elkaar tegenkomen op straat. Wat doe je? En daarmee bedoelen ze: wat doe je voor werk? Wat produceer je? Zelden vragen mensen elkaar: wat laat je? Wat gebeurt er op de momenten dat je stilstaat? Dat je naar buiten kijkt? Dat er niets uit je handen komt? Alsof die momenten er niet zijn. Alsof er geen mensen bestaan die niets doen. Ik heb nog thee gedronken met Raisa Gorbacheva. Ik heb nog thee gedronken met Raisa Gorbacheva. Die was toen uh, in een of andere associatie begonnen voor, uh, voor het behouden van de Russische cultuur. En die, uh, die vond mijn plannetje wel leuk om uh, de Sovjetcultuur een beetje te promoten in, uh, in Frankrijk. Hij is 52 en woont in het 16e arrondissement van Parijs in een appartement met een indrukwekkende verzameling opgezette beesten. In de gang staat een zwaan. Voor de haard ligt een vos. De gang hangt vol geweien. Ik ben in Limburg geboren en uh, ik heb daar gewoon helemaal de havo gedaan. En uh, toen ik 18 was wilde ik, uh, ik eigenlijk weg uit Nederland. Omdat ik gewoon niet zo goed wist wat ik in Nederland zou moeten doen. Omdat ik me verveelde, in feite. Ja. Maar erg. Tot je s ochtends wakker wordt en je denkt van... God, alweer een dag. Wat ga, ik nu, wat ga ik hiermee doen? En toen dacht ik van, ja, ga er maar wat reizen om te beginnen. Uh, onderweg zijn, dat zou die verveling wel kunnen verbreken. Bagage, inpakken en uh, weggaan. Maar uh, eenmaal ter plekke... Uh, kwam de verveling toch altijd weer op een bepaald moment opdagen. In München gebeurde het bijvoorbeeld heel snel. Dat ik echt zoiets had van, doe je hier? In Amsterdam had ik het ook heel snel. Uh, andere, in Parijs heb ik het ook vaak zo, elke vijf, zeven jaar. Dat ik echt zoiets had van, God, wat doe ik hier in deze stad? En, uh, het gebeurt helemaal niks. Ik uh, moet dode boer en uh, hup, wegwezen. Hij ontdekte al snel het bestaan van wat hij een luie baan noemt. Een luie baan waar je alleen maar af en toe een beetje... Uh, uh, hoe noem je dat? Public relations chic hoeft te doen. Uh, uh, een beetje belangrijk doen, een beetje mensen uitnodigen. <laughs> Een beetje bij hoofdredactrices op bureautjes hangen. Uh... Ja, een paar cocktails, een paar openingen bijwonen. Voilà, dat is een perfecte baan voor mij. Toen ben ik dus naar Parijs gekomen. En die meneer is toen zijn dus eigen televisiestation begonnen, die Amerikaan. En uh, ook een uh, nachtclub, maar dan wel een hele chique, dure nachtclub... waar alleen, echt alleen maar de elite zal komen. Dus in die sfeer heb ik eigenlijk... Uh, vijf, zes jaar gewerkt bij hem. Dat was leuk, een hele mooie periode was dat, ja. Ik had niet de indruk dat ik werkte. Nee, het was eigenlijk meer een hobby. En uh, waar ik natuurlijk heel veel interessante mensen mee ontmoette... als dank... Uh, hebben ze me toen uh, een documentaire in uh, Moskou laten maken... over de, cu over de cultuur in de Sovjet-Unie. Uh, dus ik ben toen daar ook in, in, uh, een, een jaar of twee blijven hangen. Ja. <laughs> er gebeurde eigenlijk niks. En uh, je zat gewoon uh, gezellig bij mensen, thee te drinken de hele dag... En, uh, ja, het was gewoon... Uh, je hoefde je geen zorgen te maken over wat eten we vanavond, want het was toch steeds hetzelfde. Kool of uh, aardappelen en uh, als je gelukt had, dan stond er misschien ergens nog wel een potje caviar of zo. Maar uh, ja, ik bedoel, de mensen hadden geen zorgen. Iedereen, iedereen was hetzelfde en iedereen, iedereen was sowieso ambtenaar, dus... Uh... Nou, toen ik terugkwam, toen, toen kreeg ik een telefoontje uit, uh, uit uh, Casablanca. Schoonzoon van Assan II, een Italiaan was dat. Die was met uh, prinses Mirjam getrouwd. En, uh, en toen ben ik naar Casablanca verhuisd. In Marokko was het precies hetzelfde. Dat uh, niet gehaast zijn, dat, uh, inshallah, dat... Uh... Ja. Toen ze mij die baan in, uh, in München hebben aangeboden, dat was ook een luie baan... Uh, ben ik ook meteen naar München verhuisd. Mijn München heb ik echt dat kluisenaarsgevoer gekregen. En dat heeft zich toen eigenlijk, is toen eigenlijk een beetje bijgebleven tot in Amsterdam. Tot zelfs uh, de gedachte om uh, me terug te trekken in een klooster. Ja. Waarom? Omdat ik al zoveel dingen had meegemaakt eigenlijk. En uh, ik me moeilijk kon voorstellen van Anton, wat wil je nu? En dat heb ik nog steeds, als ik mezelf nu de vraag stel van... Uh, Waar zou je nu eens echt op vakantie willen gaan? Nou, ik zou het niet weten. Ja, ik weet het niet meer. Maar het probleem was toen, ik had toen een hond, Harry. En uh, het was toen nog een, uh, een probleem om een klooster te vinden... waar hij geaccepteerd zou worden. Maar goed. En toen kwam, uh, toen kwam Patrick in mijn leven, net in diezelfde periode. Hij besloot te kapitaliseren op zijn levensstijl. Zijn verveling, verpaard aan zijn gevoel voor stijl... doopte hij om tot snobisme of aristocratie. Hij begon er boekjes over te schrijven. De verveling is in feite heel aristocratisch. Hoe meer je verveelt, hoe aristocratischer je bent. Uh, want dat betekent het betekent in feite dat het de buitenwereld niet lukt je te amuseren. En uh, ja, dat is het noodlot van iemand die... Uh, aristocraat of uh, blasé is. Maar ik heb een heel perverse relatie ook met mijn verveling, met mijn persoonlijke verveling. En het is een beetje sadomasochistisch eigenlijk. Ik bedoel, het, het is, ik, ik begrijp dat ik verveling nodig heb om me een bepaald ego te geven. Maar van de ene kant uh, leid ik er ook wel een beetje onder. En uh, ik zit daar eigenlijk uh, constant middenin. Je wat begrijp ik, bedoel? Inmiddels zijn er zeven boekjes van hem verschenen. Eens in de drie maanden geeft hij een lezing over wat hij Aristocratie d'esprit noemt voor het personeel van een groot juweliershuis. Maar de meeste tijd is hij hier thuis: aan het rommelen, aan het rondkijken, aan het uh, bladeren, aan het uh, schrijven, aan het nadenken, aan het uh, muziek luisteren. Uh, Kijken wat er, wat er voor programma's zijn, conferences, uh, exposities, uh, vrienden, lunchen met vrienden, uh, thee drinken met vrienden, koffie drinken met vrienden, aperitief <lacht> nemen met vrienden. <lacht> Tijd gaat zo, <lacht> meen ik. Ik heb het gevoel dat, dat, dat uh, ik een hele hoop uh, fantastische dingen in mijn leven heb meegemaakt. Fantastische mensen heb ontmoet en uh, een hele hoop mogelijkheden heb gehad... om uh, twee jaar in Marokko, in Marokko te wonen, dit en dit te doen... Uh, met prinsessen en prinsen te dineren. Uh, ik bedoel, ik heb de indruk dat ik weet wat er gaande is... En, uh, ik het schrijven, uh, oké. Okay. Ik doe, uh, ik, uh, ik ben niet rijk, maar ik, uh, ik heb net, net, net genoeg. En uh, ik heb niet veel meer nodig. Ik bedoel, ik heb alles al. En uh, ik vind het zelf ook wel eens leuk om mezelf dingen te ontzeggen. Ik denk positief aan de toekomst. Ja, heel positief. Patrick niet, maar ik wel. Het klooster is natuurlijk altijd weer een mogelijkheid. <lacht> dus uh, misschien heb ik alweer een hond. <lacht> Wie weet. U hoorde een deel uit een aflevering van de Holland Doc-serie Overledigheid uit 2009 en de rest van de aflevering en de andere afleveringen. Eh, daarvan kunt u een link vinden op onze Facebook-pagina. Dat is facebook.com/woord.nl. En daarmee ronden we dit uurtje over verveling, dodelijke saaiheid en onoverkomelijke eentonigheid af. Wetenschappers die hebben middels een super uitgebreid digitaal rekenachtig programma kunnen constateren dat 11 april 1954 de saaiste de dag van de hele 20e eeuw was. Ik heb even gekeken of 11 april 2013 in aanmerking komt voor die eer... in de 21e eeuw. Het was de dag waarop het sociaal akkoord werd bereikt. Dus ik denk dat die vlieger al niet meer opgaat. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. En het is een half minuut voor drie. Overigens mailde Frederik mij... is het een idee om aan te geven hoe lang een fragment ongeveer gaat duren. Dit was een beetje lang... Dit fragment en ik verveelde me. Later mailde hij weer dat hij zich eigenlijk bij Wim T. Schippers nooit verveelt. Goed, wat ik al zei: um, woord op radio 1 bij de VPRO. Het is tijd voor een kort journaal en zo meteen een gesprek met psychoanalyticus Louisas. Tot zo.